Het NOS-journaal. Gert Kluk. In het zuiden van Libië is Saif al-Islam Gaddafi opgepakt. Dat heeft de Libische minister van Justitie gezegd. De 39-jarige zoon van de verdreven dictator was, volgens de minister, met twee helpers op weg naar Niger. En volgens diverse media is hij intussen met een vliegtuig overgebracht naar de stad Sintan. En daar zou een boze menigte het vliegtuig hebben belaagd. Correspondent Sander van Horen, wat weet jij ervan? Ja, dat uh, dit het laatste overgebleven kopstuk is van het regime van uh, Gaddafi. En uh, wat je eerder gezien hebt bij Gaddafi zelf, bij Mohammed Gaddafi, is dat er gewoon ontzettend veel woede zit. Je kunt je er ook iets bij voorstellen. En dat wordt gekoeld, in dit geval op Saif al-Islam. Ja, uh, hebben ze het vliegtuig bestormd? En heb je er beelden van gezien? Iets meer over gehoord? Ik heb, voor zover ik begrijp, is het vliegtuig wel gewoon vertrokken. Maar op dit moment, beelden daarvan zijn heel spaarzaam. En uh, we moeten dus afwachten of dat vliegtuig inderdaad kan vertrekken. En dat is belangrijk, omdat hij in het uh, zuidwesten van Libië is opgepakt. Naar verluid zonder vuurgevecht. Maar hij moet natuurlijk overgedragen worden aan de officiële regering. Dus van milities die daar actief zijn, gewapende groepen, naar de officiële regering. Dus ja, hij, hij moet wel verder met dat vliegtuig. Uh, je ziet nou ook een foto van Saif al-Islam. Is de eerste foto eigenlijk van in de gevangenschap staat erbij. Hij zit op een bed, vingers in het verband. Ja. lijkt verder ongedeerd. Ja, Wat kun je zeggen over de authenticiteit van die foto? En wanneer is die genomen? Dat is de grote vraag. Kijk, als die foto inderdaad uh, recent is van uh, vandaag... dan uh, weet je één ding, dat hij niet zwaar gewond is... maar veel belangrijker natuurlijk, dat hij in leven is. En dat is heel belangrijk, omdat hij dan dus, als hij in leven blijft... terecht zou kunnen staan. Dus als dat inderdaad een recente foto is... dan kun je daaruit vaststellen dat hij niet zwaar gewond is... dat hij in leven is. Correspondent Sander van Horen.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 Klanten van ABN AMRO, van wie betalingen dubbel zijn afgeboekt, hebben het juiste bedrag maandag weer op hun rekening staan. Ze kunnen al wel tot hun normale limiet pinnen. De bank zal de kosten van klanten die tijdelijk rood kwamen te staan door de dubbele afboeking compenseren. Ook wordt de rentedatum van de transactie aangepast, zodat rekeninghouders geen geld mislopen. Woensdag werden een half miljoen betalingen door een technische storing dubbel afgeschreven. Hoeveel klanten van ABN AMRO zijn gedupeerd door de storing is niet duidelijk. Vermoedelijk gaat het om honderdduizenden rekeningen. De zonnige periode en wolkenvelden in het noorden waarschijnlijk grijs en mistig. Het wordt daar maximaal 4 graden vanmiddag in het zuiden 8 tot 10 graden.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 Presentatie Bas van Werven en Carlo Brandsen. Welkom bij de Tronsoten Show. Het wekelijkse programma op Radio 1 en vandaag is het aflevering 11. Ja, niet dat het belangrijk is, maar voor degenen die dat bijhouden, ik ben Bas van Werven. En naast mij zit zoals elke week Carlo Bransen, hoofdredacteur van Carls Magazine. Carlo, fijn dat je er bent. Ja. Geet je een beetje grieperig, zo, geloof ik, Zo, zo, nou. Hoe kan ik, dat nou, jongen? Ik weet het niet, jongen. Ik heb, ik heb nooit griep. Nee, nou, maar behalve nu. Ja, maar dan moet je er ook gewoon voor staan. En, en, en, en Jan Lammers, die zijn net bij het binnengaan van de studio... dat ah, je moet gewoon andere dingen denken. Ja, dat is waar. Wij, want we hebben hem. Ja. De kleine grote man van Racing Nederland, Jan Hij Lambers. is gewoon hier. Goeie. Wat fijn uh, dat je er bent. Goedemiddag. Ja, ja, zijn er nog mensen in Nederland die jou niet kennen, Jan? Nou, gelukkig genoeg. Ja, De jongere precies. generatie natuurlijk. Die, ja. die, die, die, die, die kennen hem niet, maar Jan was een, een, een icoon op racegebied. Formule 1-coureur. Nog steeds. Uh, no, nog steeds racet. Uh, Le Mans gereest in Amerika. Echt de een beetje. Formule 1. Dat ja, ja, was, eh, was een andere tijd. Hè. Wij hadden toen uh, de media werd een beetje bepaald door de uh, Telegraaf en het mm -hmm. AD. Een beetje gevolgd door uh, ja, Haagse Korant en noem maar op, die, oh, ja. die volgden dat. En uh, ja, we hadden Nederland 1 en 2 later pas 3. Ja. Uh, dus commerciële tv was er nog helemaal niet. Internet was er niet, webcams en uh, camera's in de auto onboord. Dus een heleboel mensen die konden eigenlijk niet volgen, wat je allemaal uh, wel en niet goed deed. Geboorte Zandvoerter. En het vak geleerd van slot te maken. Hè? Ja, absoluut. En daar ben ik heel ja, trots Daar is ja, het begonnen, op, hè, op die en, slipschool, hè? Ja, ja we, we, en natuurlijk niet alleen dat, dat je het geleerd hebt, hebt van iemand. maar trots, uh, Rob Slotenmaker op uh, ja. Facebook staat ook een hele mooie uh, Rob Slotenmaker Memorial site. Ja. Hartstikke ja. leuk. Ja. Heel actief zijn en, ze en Ja, Rob is, is zeg maar gewoon een, een, een klassieker als, als, als, als, uh, als persoonlijkheid. Ja. En, en uh, hoe ouder jezelf uh, wordt, hè, ik ben ouder dan Rob ooit geworden is. dat is voor mij een absurde gedachte. Ja, hij blijft in mijn beleving altijd natuurlijk die, die, die oude man. Ja, ja, en, en, ja <laughs> hij is gewoon een fantastisch, heerlijk mens. Ja. Ja. Uh, heel veel aan te danken. Hmm. We gaan zo uitgebreid met je verder praten, maar eerst even, want wij hebben ook nog iets uh, gedaan met een Amerikaanse uh, musselcar. <hijen> ik lach bij, helemaal <hijen> gek. Oh, je hebt het weer naar je zin gehad, het ik is, hoor het al. Ja, geweldig. <hijen> Eerste autonieuws, Carlo, wat heb je mee? Ik heb een paar nieuwtjes voor je, voor je meegebracht. Uh, allereerst hebben we... Uh, de, ja, ik, het is een soort van... Ik heb het altijd al gezegd. Die bijtelling op elektrische auto's. Ja, ik kwam. Hè, je hebt je wel, twee jaar geleden voorspeld. We, de, weet je, er is, er is een paar jaar geleden geroepen... elektrische auto's gaan het helemaal worden... en een miljoen en dit en dat. Toen hebben wij geroepen en zijn we blijven roepen, joh. De plantsoenendienst, dat, dat is het enige waar een elektrische auto voor geschikt is. Ja. Dus nou, desondanks is er, is er tot in zijn vezels zijn die dingen ges, gesubsidieerd. En, en BPM en bijtelling en alles, alles, alles. En laadpalen en god weet wat allemaal niet. En er wordt er nog steeds niet één verkocht. Nou ja, een paar. Een paar Nissan verkoopt er een stelletje. En, en, maar maar het, is een, het is volgens mij een lode voor elk merk wat die dingen levert. Nou, dat uh, kan ik je melden. Wordt alleen nog maar erger. Want in 2014 dan worden die dingen gewoon weer belast. Weliswaar met maar 7% maar bijtelling. Dat is minder dan voor normale auto's. Maar het is natuurlijk wel. Het voordeel om die dingen te rijden wordt gewoon kleiner. En dat is terecht, want die dingen zijn kansloos. Maar goed, dit even terzijde. Um, tweede nieuwtje. De uh, Audi A1 komt er nu... De Sportback komt er nu ook als... Vijfdeurs. Vijf ja. ja. En dat zijn altijd auto's waarbij ik althans niet achterin kan. Klopt. Wat die ah, ja. Oh, dat wist je al. Nee... Hm. <laughs> Voor de ja, de ja, voorin wel, want die achterdeurtjes zijn zo klein. Ja. Dat is een soort luikje, een ja. brievenbus. Ja, daar kan Jan Lammers in en Jorn Lukas, maar ik niet. Nee, maar de, dat is trouwens gek. Het zit in JL, mm. in de initialen. Dat ah, is het. Jorn Lucas Jan Lammers, kleine mannetjes. Ja, dus dat we, is het. We, we gaan er nog een paar verzinnen ja. We gaan er nog een paar verzinnen, een paar verzinnen. Februari 2012. Grappig is, Grappig is wel dat een van de motorversies... Ja. heeft uitschakelbare cilinders. Dus... Je rijdt op 4. Ja. En als je eenmaal op snelheid bent en je hebt niet die hele motor meer nodig, dan schakel je er twee uit. Die gaan een beetje stand-by, een beetje statuieberen. Ja. En dan verbruik je op dat moment dus minder. En op het moment dat je dan weer gas gaat geven, dan schakelt die hele Een Heel, heel twee mooi erbij. systeem, Carlo. En jij kent dit van vroeger. Ja. Jij had ooit een Cadillac ja. 864. Een 864? Zoveel? 81. Ja, De GR48LJ. En die schakelde terug van 8 naar 6 naar vier cilinders. Ja, maar hij, hij ging ook wel eens een hele eigen leven leiden. <laughs> Soms had hij er drie. <laughs> ja. De meeste mensen die. No. die de, me de, ding. de meeste mensen die, die knipten die draadjes door. Dat je gewoon altijd op aantal. ja, precies. Maar goed, dit is de De Porsche Panamera GTS, dat zal jou en trouwens ook de heer JL uh, uh, aanspreken. Sportiever dan de Panamera S. Want ja. hij heet ook GTS natuurlijk, hè? Dat begrijp je. 4,8 liter V8, 430 pk. 30 erbij geprikt dus. 520 newtonmeter. Toch best. Ja. 0 tot 100 in 4,5 seconden. Ook niet slecht. 288 km per uur. Ja. En, en grote achterdeuren in tegenstelling tot de A1. Ja, en 155.000 euro. Oh, dus dat is wel. Dus dan is het, ik zal maar zeggen... Toch maar weer niet. Ineens weer jouw auto niet. Ja, even één ding. Volvo ja. is lekker bezig. Zo. Ik vind het design de laatste tijd van Volvo helemaal goed. Ja. Die zijn weg van het broodrommel. Ho, ho, ho, ho, ho. Ik, ik ga koppen. Ik ben koppen. hier met de sneeuwwitte 47. Oh, nee, jij bent je bent met, je, met ik de een klein beetje uitkijken. Hij is met de meepoom de, de 1988, hè? Jawel. 1988, ja, precies. Ook nog klaar om een dennenboom te koppen. Ja? Maar het wordt steeds meer gewoon. Mooi design. Maar dat is wel de auto waar jij dadelijk in zit... omdat jij jouw auto in de winterstalling gaat zetten. Dus ik zou ook okay. even op mijn woorden letten. Nee, je hebt Daar, die nieuwe XC90, weet je, die, de XC90... Ik weet nog dat ik met, ooit met collega Ton Rox in Amerika... de eerste XC90 reed. Tien jaar geleden. Dat ding ja. rijdt nog steeds vrijwel of, uh, onverantwoord Ja, onverantwoord. Ja, onverantwoord. Ja, onverantwoord. Nee, maar serieus, dat ding is bijna niet veranderd. Dat, alleen een beetje opgepoetst ja. uh, in de ja. loop der tijd. Was ook eigenlijk omdat die auto helemaal niet meer vernieuwd zou worden. Volvo heeft een hele lange tijd gedacht van... Joh, voor die grote SUV's is helemaal geen markt meer is alleen dat Volvo als een van de weinige merken nog steeds volop van die wagens verkoopt. Dus er komt nu een nieuwe aan, 2014. Echt een mooi ding. Foto's staan geloof ik op Facebook, Bas. Weet je? Ja, dat zou heel goed doen. Of <laughs> ja, op geen de website, of wherever. Ik heb geen um, idee. Maar in ieder geval, uh, ja, wel vier jongen motoren. Uh, ja. Motoren, dat vier, dan wel. Vier, vier, vier. Hé, hey, laatste nieuwtje nog. Ja. En dan uh, de nou. Volkswagen E.T. De Volkswagen I met zo'n uitgeschoven nekfoonhaal. Belt hij zelf naar. Nou, het scheelt niet veel. Het scheelt niet veel. We, zegt <laughs> Die naam, de, of zegt de, naam, zeg de naam Fridolin jou nog iets? Fridolin? Nou, dat komt Fridolin. Van heel ver ja. ja. Ja. Wat was dat ook weer? Nou, dat zou ik je vertellen. Fridolin, dat zo heette het Volkswagen busje van de Duitse post. In 1963 ergens somewhere. Ja. Waar de, waar de, waar de, waar de postbestelletjes mee, hun, mee hun, reden. De, langs de brievenbussen. Ja. Daar komt nu een nieuwe versie van. Hoi. <laughs> ja. Ja, je, je zal niet nee. luisteren, dat weet nee, je, ja. weet dan je weet het je het allemaal niet. De huh? nieuwe friet En die rijdt op 10 <laughs> ja. euro. Hey, hartstikke ja. elektrisch, maar ja, goed. Plantsoenendienst. Ja, post. natuurlijk. Ja, Oké, okay, dat mag. Dat mag. Maar de grappige is dat die auto die kan ook een beetje op afstand worden bestuurd. Want je zal maar postbode zijn en elke keer na elke brievenbus terug moeten lopen naar jouw Fridolin. Weer tien meter verder moeten rijden en dan moet je weer naar de volgende brievenbus. Ja. Dus je wilt dus vanuit je klapstoel je, je vriendeling kunnen bedienen... die dan ook de post brengt. Nee, maar je kan, hem dus, je, kan hem dus je kan hem dus gewoon op afstand besturen dat hij jou volgt. Ach, jezus. Ja. Nou, maar echt autoneus vind ik het, hè? Ik weet niet? Ja, briljant. Ik krouw. zeg het je, je zal maar niet luisteren. We gaan naar Jan Lammers. Jan, ja, we hebben je uitgenodigd omdat over maand uh, de Dakar gereden gaat worden. De Rally Dakar. En die wordt dan al een hele tijd niet meer in, uh, in Afrika gereden... omdat er al een hoop ellende bezig is. Hm. Maar wel in Zuid-Amerika, minstens zo zwaar volgens mij... Ja, ik kan het niet vergelijken, maar hij is, uh, hij is bij tijd en wijle heel heftig, ja. ja. Eerst willen we weten waar je mee, waar ben je mee gekomen. Het is wat zat er in de parkeerkelder? Uh, ik rijd met een... Uh, ik, ik heb het geluk dat ik uh, met de Porsche 911 uh, uh, race in de GT4. En, uh, en op de weg rij ik met een uh, prachtige Cayman. Uh, Cayman Porsche. Nou, uh, oh, die, Cayman -R. die kleur, moeten we nog wel even over hebben trouwens. Hij Lichtgroen of niet? Ijsgroen. Ijs uh, Ijsgroen, groen? Zodra... Dat groen. zodra uh, ja, uh, ja het dat is een beetje op, op, Kermit groen. Maar uh, ja. dat, <laughs> houdt, dat houdt me netjes. Ja. Dus dat is, uh, Als... Luisteraars, als u ooit een soort gif, gif het het in schoen ziet rijden... dan zit daar gewoon Jan Lammers achter het stuur. Ja, Jan, ja. Jan, we willen altijd even weten... waar we zou je absoluut niet dood in gevonden willen worden? Dank okay. <lacht> Oh, god. Um, ja. Um, nah, hoe we erg kun je het hebben? Uh, <lacht> hoe we erg kun je het hebben? Het kan ook een groene KMNR zijn. Heb ik ja, <laughs> dat kan. Maar dan, dan, dan, is, er wel, dan is het wel een beetje goed nieuws, slecht nieuws. Maar uh, ja, daar heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Wat is, uh, wat is heel heftig. Mag ik dadelijk zeggen? Ja, denk ik over, over na. na. We gaan eerst even naar de makkelijker. Ja, we gaan eerst naar ja. Dakar. Want de eerste keer, dit is de derde keer dat je meedoet volgens mij. De eerste ja, keer reed je een duimpan keer. in met een truck. Want het gaat met trucks. De tweede keer, vorig jaar werd je negentiende. Ja. Ja. Nou, ik heb, de eerste keer lag ik, had ik het van Frits van Eert zijn truc overgenomen. Want die was toen met Jumbo was die super de boer aan het overnemen. Ja. Dus toen mocht ik voor hem invallen. En toen, toen uh, heb ik die helemaal als snot gereden. Want ik ben al echt drie keer op mijn zijkant <lacht> en op mijn dak. En echt verschrikkelijk. Ik schaamde me dood. Maar ja, hij was heel sportief, dus dat, dat is allemaal goed gekomen. Of dus dat was al goed. Je mag de Jumbo nog in doen op zaterdag. Nou, rijden. toen heb ik van Ginkel. Vorig achter, jaar in Marokko, uh, toen waren we aan het testen. Dus hij van nou, hè, dan kon ik met zijn auto ook nog even testen. En toen ben ik voorover gegaan. Ja. Dus alleen achterover ben ik nog niet gegaan. Maar dat gaat ook <laughs> niet gebeuren, denk ik. Want uh, hij vorig jaar dus inderdaad negentiende geworden. Maar ik, ik durfde amper naar de stuur het stuur en het gaspedaal te kijken. Want <laughs> Ik dacht, ik kan het die jongens die naast me zitten niet aandoen. Nee, precies. He, maar, de dus, en dus... negentien, maar je kan dus, je, gaat, je kan in principe. Die rij, want... Jawel, jawel. Ja. Ik heb vorig jaar, ik vind ook de Spirit of, of Dakar, die moet je niet vergeten. Dus als er gewoon landgenoten of aardige leuke mensen gewoon stilstaan... je kan ze helpen. Ja. En dan is het gewoon hard mm. gas geven en flink meedoen. Maar dan, kijk, het potentieel met mijn auto... zal dit jaar misschien, als ik nou een absoluut wereldresultaat heb... nou, dan zit ik misschien ergens in de top 10. Mm -hmm. En dat is al heel hoog, met veel mensen uitvallen en noem maar op. Ja. Maar realistisch is misschien, 12e, 13e zou voor mij een fantastische finish zijn. Ja. Ja, en om dan gigantisch veel risico's te gaan nemen. Hè, om van dertiende in plaats... In plaats van 13e en 9e te worden, ja. Met, ja, Dat is dat is onzin. Met het risico dat je op je rug belandt, dit keer. Omdat je Kijk, dat wat niet uh, gedaan hebt. Ginaf is met, met mooie dingen bezig. Dus voor 2013 denk ik dat ze gewoon een goede competitieve truck hebben. Ja. Ginaf uh, is een, een DAF-dochter die nog steeds trucks bouwt. Onder meer voor het leger, volgens mij. Uh, nou, uh, Ginaf, uh, de naam staat voor uh, Van Ginkel uh, Automobielfabriek. Oh, okay. uh, zij bouwden eigenlijk alles wat niet standaard is en niet normaal is. Uh -huh. voor, uh, dat, dat bouwen zij. Die wegmachines en voor, uh, ja, voor het, het leger bedoven. hadden ze toch defensie? Ja, uh, alles, alles wat ja. niet standaard ja, is. Ja, okay. En daarbij gebruiken ze wel, uh, zoals de cabines, ja, ja dat wiel hoeft je niet opnieuw stelt. uit te vinden. Ja. En maar bijvoorbeeld een chassis, ja dat, ja, dat zijn natuurlijk twee enorme balken. Ja. En, en uh, daar kun je van alles mee doen. Dus ja. heel veel uh, bestaande componenten, maar toch, uh, dat hebben ze zeker bij mij dit jaar bewezen. Want ze hebben een heel nieuw onderstel gemaakt met het nieuwe uh, veersysteem luchtveersysteem voor, voor de auto. Nou, de auto is onherkenbaar goed ten opzichte ja. van vorig jaar. Um, en dat belooft heel veel, want voor 2013 willen ze een compleet nieuwe auto bouwen. Uh -huh. Ik denk dat van uh, Ginkel absoluut absolute potentiële winnaar is. Uh, ik probeer me nog een beetje in te vechten en uh, een jaartje bij te leren. Ja, dus dus dat... misschien dat ik, dat ik een, een redelijke backup rijder kan ja. zijn tegen die tijd. Ja, dat is mooi. Jan, uh, eventjes naar die, naar die auto zelf, want het is een vrachtauto, het is, is ja. zo'n dicht ding. We kennen ze wel van de Jaguars en de Drooien van deze wereld. Het ja, ja, lijkt ja, allemaal een beetje op elkaar, ja. alleen deze is weer in de typische Jan Lammers livery zwart-wit geblokt. Ja, ja. Je bent de Jan de Bouvry van de racerij het worden, geloof ik, hè? Ja, nou, dit <laughs> stamt uit uh, 2001. Toen ja. had ik een hoofdsponsor die, uh, die op het laatste moment toch de commitment niet kon geven. Voor Le Mans die, was dat. De ja, was voor Le Mans. Dat, uh, destijds was dat uh, Talkline. Nou, die waren vier jaar een geweldige sponsor uh, mm -hmm. geweest. En die werden overgenomen door Deutsche Telekom en die konden het niet doen. En Toen in één keer had ik geen budget meer. Ja. Nou, wie niet uh, sterk is, moet slim zijn. Dus toen dacht ik, nou, hè, door uh, draagkracht heb ik toen, uh, uh, toen die hele auto opgedeeld in blokjes. En nu zijn de blokjes veel groter. Ja. Um, maar ja, in, in de huidige economie uh, is het veel makkelijker om blokjes van 5000 of voor 3000 of op de overal. Weet je wel, hm. is het allemaal andere bedragen. Dus door het op te delen verkoopt het een stuk makkelijker. Ja, dus je, kan, je verkoopt eigenlijk stukjes uh, uh, van de auto ja, als, uh, als reclamebord. wordt. Uh, maar allemaal zwart-wit. Want het ja. is wel een voorwaarde dat de auto gewoon heel goed eruit ziet. Ja. Uh, dus het is een beetje pop-art. Ja. En het is eigenlijk sponsoring met een knipoog. Uh, ja. Het moet voornamelijk gewoon. Uh, een leuke club mensen worden, een ja. leuke club bedrijven. En dan, maar het leuke is dat, dat als jij uh, mij sponsort, dan zet jij, jij op je Facebook, op je website, zet je jouw verhaal. Maar dat is mijn auto, ja, ja, waar precies. al die andere mensen ook op staan. Ook bestaan, ja. He, dus als er straks. We dus op elkaar of, alleen. Ja, als er 50 ja. of 100 mensen zijn die erop staan, die gaan daarmee aan de ja. gang. Dus je krijgt heel veel. Uh, Wat ja. kost zo'n blokje? Uh, de, de blokjes op het dak, die, die, die verkocht ik voor, uh, voor 3000 per stuk. En uh, gewoon de volle blok aan de zijkant 5000. En dan heb je natuurlijk ook... Uh, je krijgt nog allemaal dingen erbij. Uh, een modelletje van die auto waar je ook op staat en zo. En nou uh, ja, hele waslijst. Waslijstje. Maar uh, en aan de zijkant heb je ook van die natuurlijk halve dingen... die toch een goede locatie hebben. Uh, dus die, die, uh, die verkoop je voor wat minder. Maar dat ligt er een beetje aan wat voor logo heb je, wat voor naam... Weet je wel, als je nog een lang gestrekt plaatsje ja, over precies. hebt. dan. Uh... We gaan zo even gaan... praten, Jan, over, over hoe dat Dakar dat rijden nou echt in zijn werk gaat. Want wat, wat je daar meemaakt. Eerst gaan we rijden. Want we ja, maar een... daar moet ja? ik even iets over zeggen. Ja. Wij krijgen brieven. Ja. Wij krijgen tweets op Tros Autoshow. Ja. Dat we te veel dure auto's rijden. Ja. En dat als, en, en als, het keren, als het over kleine autootjes gaat, dat, dat we dan een beetje schaapachtig lachen. Mm -hmm. Terwijl heel Nederland... Ja, in dat soort autootjes rijdt. Ja, dat klopt. Wij ook. Niet, dus ik was <laughs> zo blij toen ik hoorde dat je gewoon nu deze week ja. een fortje hebt. Zo, dames en heren, stelt u zich voor een balzaal, He? Leuk, 17e, 18e eeuw, allemaal mensen met mannen met pruiken op en van die keurige schoenen met gespen, dames in ruisende rokken en daar gaat ineens de deur open en wie komt daar binnen? Een cowboy met laarzen aan en sporen. Op dat moment zet het bandje net in om La Gaviot te gaan dansen. Een verfijnd stukje danswerk uit die tijd. En ineens is die Amerikaan daar te tapdansen. Nou, dat is een beetje waar wij rijden. In een hele onverfijnde, bijzonder opvallende en volledig out-of-place auto. Een auto die, ja, daar kom je niet zo snel tegen hier. De nieuwe Ford Mustang 302. Bas. Hij zegt al wat hij is. De baas. En niet een beetje ook. Het is een ding. Briljant. Het toetert, het brult. En het mooiste, moet u horen, als je dit doet... is het alsof er een gek geworden zombie op de achterbank zit... die je wil opeten. En dan moet je de wielspin alleen een beetje in de gaten houden. Wij reden nu 50 en ik gaf vol gas in zijn twee. En dan krijgen we wielspin... kan het dus. Als je maar blijft trekken aan dat uh, pedaal en aan die versnellingspook... dan ga je zo alle Jezus hart dat die gaviot verdwijnt... en dat je meteen komt in Star Trek. En het is misschien ongenuanceerd en het stuurt misschien niet helemaal... zoals een BMW M3 stuurt of zoals iets anders... wat heel mooi een oud-Frans dansje kan doen. Maar rechtuit en zonder bochten is het ongeëzenaard brullen. Wat nog meer brullen is, is dat die auto in Amerika 40 mil kost, 40.000 dollar. Hier in Nederland komt hij net bij de ton in de buurt. En dat is jammer. Wie koopt dit? Want die auto ziet er van binnen een beetje knullig uit. Het is allemaal een beetje plastic troep. Het is de uitvoering van de goedkoopste Mustang, maar wel met een hele snelle motor. Wat willen jongetjes van 18 in Amerika met een iets well-to-do vader? Die willen dit. Dit krijg je op je 18e als je succesvol van de high school komt en op weg naar university bent. en uh, uit de pukkels bent en aan de meisjes wil. Want dit is zo ontzettend. ontzettend lachen dat je bijna elke bocht, ook al is hij nog zo klein. driftend door kunt. Het is geweldig. In Nederland is het een auto die echt voor de pure Mustang gek is. Mensen die gek zijn van de ponycars en die de boss. Mustang Bas uit die begin jaren 70 ook al kennen. Hij heeft een beetje dezelfde strepen. Hij is oranje met zwart. Hij heeft zwarte wielen. Kortom, hij is foei-lelijk. Maar hij is zo lachen. Hij is net zo lachen als een Amerikaan op een 18e feestje. Dat is bijna literatuur, wat jij ervan maakte. Nou, bijna. Is gewoon een onbesnutte, ordinaire Rot-Amerikaan. En, en, en, en, en dan kom jij wow. met, met zulke teksten aan Het is, Het is totaal, wat ik zeg, ongenuanceerd en blaren, maar wel lachen. Ja, dat is waar. Het is lachen. Het krijg, is lachen. Het zet gewoon een smile op je gezicht. Ja. En, en, dit, is, en dit is maar 440 pk. We hebben hier een gast aan tafel die rijdt met 1100 pk woestijnen door. Ja, hm. ja. Kijk, dat, zijn, dat zijn ja. de mannen. Jay Leno, by the way. Ook ja, JL. Ja, ook JL. Ja. Ah, ja. Ja. Ja, ja, nee, nee. En dan hebben we nog... Uh, en er was nog iemand op Twitter die ook... Jennifer nog, uh, Lopez. Nee, ja. J Jennifer, Jennifer Lopez. Niet. Is ja, niet zo <laughs> groot. Ja, maar die gaat, die gaat niet in een uh, vijfdeurs a 1 ja, sportwagen zitten. Nee, dat dan weer niet. En dat schijnt, trouwens met, dat schijnt trouwens weer fysieke problemen weer anders dan te zijn. Ja. Met Jay Leno. Ja. V met Jennifer Lopez. Ja, uh, Jan, maar hoe, hoe gaat dat in, dat in dat Dakar? Want het is wel een race waar je... Waar je fysiek echt uh, uh, gewoon een topprestatie moet leveren. Hè? Ja, nou ja, mensen hebben het altijd over de slijtage en noem maar op. Uh, wat ik een beetje onderbelicht vind, is dat, dat het geeft ook zoveel energie geeft. Mm. En, en, en je, je stapt ochtends om zeven uur vaak in de auto en. en uh, ja, met, met kort uitzondering van kortstops uh, heb je ook wel eens tegenzit... dat je gewoon s'avonds om uh, 10, 11 uur uh, binnenkomt. Ja. Dus ja, oké, okay, dat is een hele zit. En uh, dat is best wel slopend. Maar, maar het is zo fascinerend. Ja. Je zit met twee uh, gewoon gelijkgestemde mensen. Want we doen dat alle drie omdat we dat willen doen. En we hm. zitten ook in de auto waar we in willen zitten. Ja. Dus we hebben ook best veel plezier samen. En... en uh, ja, ik, ik vind het geweldig. En dat, dat stukje vermoeidheid, ja. maar dan. Ja, kijk even, kijk even naar, naar al, al die gehandicapte mensen. Die lopen te donderen in ziekenhuis in en uit. En mensen met zieke uh, een, een probleem of wat. En dan denk ik, ja, jezus, het is helemaal geweldig dat je dit, dat mag, je dit doen. mag doen. Dat... Wanneer, ga je, wanneer ga je weg? Wanneer is het start uh, het start zijn is uh, ook leuk, op 1 januari. En uur, ja, morf, normaal gesproken, ja. dan rol je dan uh, natuurlijk redelijk uh, te veel gegeten en gedronken laat <laughs> uit bed. En hier, s ochtends vroeg, uh, dan, dan, dan, uh, dan ben je gelukkig al iets aan het doen. Je ja. hebt echt het gevoel... Dat die het jaar goed begint? Ik zou het denken, ja. Ja, en een mooie taak voor je. Een ja. week of twee. He? Ja, precies. Jan ja. Lammers, ontzettend leuk dat je, dat je wilde komen. En heel veel succes in deze, deze Dakar. We gaan je volgen met de zwart-witte zwart blokken auto. Ja, en die moet makkelijk te herkennen zijn. De dat dat reden, denk, denk ik denk. ook, ja. Ik begin met de finishvlag, zag ik ook ja. wel vaker op Facebook. Oh ja, ja, ja, ja. heel goed. Ja. We zijn een beetje sceptisch als het gaat om elektrisch rijden. Hè? Dat, uh... Nee, voor de pensioenendienst is het prima. Dat trek ik nou al de hele tijd. Maar ook elektrische taxis? Vindt het Amsterdam zijn ze dat uh, gaan doen? Als ze in Amsterdam blijven, is het goed. Nee, ze gaan ook naar Schiphol. Ruxland is hier van taxi en dat is taxi-e. Dag meneer Zandvliet. Goeiedag. Hoe gaat dat? zo? Hoeveel, hoeveel taxis ingezet? Vol elektrisch, hè, praten we over. Vol elektrisch, inderdaad. Ja. Uh, wij hebben nu uh, tien taxis. Tien taxis en die nemen ook gasten mee van, laten we zeggen, het Hilton naar Schiphol en terug. Dat soort uh, gasten rijden we ook. We rijden nu vooral veel uh, zakelijke markt. Advocatenkantoren en dergelijke. Yeah. En uh, ja, eigenlijk nog geen uh, klachten gehad. Nog, uh, geen, no, nog niet stilgestaan ook? Nee, nee helemaal niet nog. Ongelooflijk. Wat. Maar hoe, hoe doe je dat dan als ja. je op één dag drie keer op en in een Schiphol moet, uh, Ruud? Ja. Wij maken gebruik van snelladen. Dan kan je de auto in 20 minuten tot 80 opladen. En dan kan je weer zo'n 100, 120 kilometer rijden. Hoeveel rijdt gemiddeld een taxi in Amsterdam per dag? Dat hangt heel erg van het type taxi af. Maar wij willen uiteindelijk zo'n 200, 300 kilometer per dag rijden. Hm. Dus dat is drie, dat is drie, keer, dat is drie, keer, drie keer laden. Snel laden. Ja. Ja, twee keer snelladen en s'nachts uh, gaat hij gewoon aan de stekker. Dan nou. kan hij langzaam opladen. Maar heb je niet veel meer auto's nodig die dit, dit uh, aantal kilometers halen? Wordt het niet een ontzettende dure operatie zo? Uh, nee, die twee, driehonderd kilometer, dat, dat kunnen we prima met één auto. Uh, omdat het snelladen eigenlijk, uh, ja, dat is 20 minuutjes, half uurtje. Ja. En dan kan je weer verder. En om de vier uur moet je, moet je toch even pauze hebben. Dus dan, uh, dan kan je dat mooi combineren. Oké. Okay. En, en de kosten? Kost hetzelfde als een gewone taxi? Ja, ja, voor de passagier is, uh, is de prijs exact hetzelfde als een okay. gewone taxi. En, ja? en deze taxi en, uh, is voorlopig alleen in Amsterdam. Hè? Of zijn er al uitbreidingsplannen? Uh, nee, wij beginnen nu in, uh, in Amsterdam. En wat wel is, een elektrische auto is vooral echt, echt geschikt voor in de stad. Uh, dus uh, nou, er is nog beperkte laadinfrastructuur ja. in Nederland. Daarom blijven wij ook alleen in Amsterdam ja. rijden. Ja. Maar, maar het concept zelf uh, leent zich ook goed voor andere grote steden. Okay, nou, heel veel succes. Dankjewel. Ruud Zandfiet, de baas van Taxi. Carlos zit op. Ja, we gaan naar het WK schaat. Het gaat snel. Onze... maar ja, doen, We doen op... schaatsen er even bij, ja, hè, In ja. dit half uur. Absoluut. Joris van den Berg, die is voor NOS, NOS Studio Sport bij het WK in uh, uh, helemaal in Rusland. De vijf kilometer is er geschatst. Kramer doet mee. Uh, Joris, hoe ging het vandaag? Het ging wederom heel goed voor het Nederlands schaatsen in Tjeljabinsk. Hoewel de dag wat minder begon dan gisteren. Maar laten we beginnen met het einde. De vijf kilometer voor mannen, die kende ongeveer dezelfde top 3 als die van de NK-afstanden van twee weken geleden. Toen was het Bersma, Bob de Jong, Sven Kramer. Nu. Jorrit Bergsma, Sven Kramer, Bob de Jong. Jawel, Jorrit Bergsma, de marathonschaatser. Hij was de beste in de Russische hal. 6.18.74. Van de twaalf rondes reed hij er vier onder in de 30. En voor de rest noteerde hij alleen maar 29 29ers. Een heel knap gereden en ook mooi gereden race. Sven Kramer zag er goed uit. Hij versnelde in het midden van zijn wedstrijd. Maar hij kon nog niet zo overtuigen... zoals hij het zo vaak gedaan heeft als hij in topvorm verkeerde. 6.20.60... En anderhalve seconde achter hem zat Bob de Jong... met een tijd net onder de 6,22 op de derde plaats. Jan Blokhuis werd achtste, Douwe de Vries tiende. Op de vijf kilometer voor de mannen zit het wel goed voor de Nederlanders. Daarvoor had Irene Wust op een knappe wijze toegeslagen... op de 1500 meter, 1,57,02. Daar kwamen Nesbit met 1,57,44... en de verrassend goede Marit Leenstra, 1,58,27, niet aan. Leenstra dus brons, Wüst, goud... Boer, Valkenburg en Linda de Vries speelden een bijrol. Maar het begon de dag met de 500 meter. En daarop was er geen eremetaal voor Nederland. Gisteren was dat wel zo, vandaag lukt het niet. Oedema werd vierde, Smeekens vijfde. En bij Smeekens had dat vooral te maken met het feit... dat hij voor de tweede keer naar de start moest... na een hapering bij de winnaar van gisteren, Koskala. Die kon het vandaag niet waarmaken. Vandaag waren het bij de mannen, de Aziaten. Kato won voor Mo en Oikawa. En bij de vrouwen, wederom die Chinese Yu... Ze won in 3765, Nadat ze gisteren 3781 had gereden. Die te sterk was voor de twee grote namen van de vrouwensprint. Sangwa Lee en Jenny Wolf. Maar de helden van de dag voor Nederland waren dus Irene Wust. Ze won de 1500 meter. En Jorrit Bergsma, de beste op de 5 kilometer voor mannen. Dankjewel, jongens van de Berg van NOS Studio Sport. Straks de collega's van Opium. Eerst naar het NOS Journaal met Gert Kluk. Radio 1. Het NOS Journaal.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 En in Afghanistan staan de stamhoofden achter een strategisch bondgenootschap... met de Verenigde Staten. Een ruime meerderheid ging tijdens de vergadering van stamoudsten akkoord met het plan van president Karzai... om ook na 2014 Amerikaanse militairen in Afghanistan te hebben. De meeste internationale troepen zijn dan vertrokken. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB-verkeersinformatie. Twee files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Amersfoort Noord en 1brugge twee kilometer... En op de A22 Velzen richting Beverwijk. Tussen Knopend Velzen en Beverwijk 2 kilometer. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazijn van de AVRO. Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Opium Live vanuit de amstel -foyer van Carré in Amsterdam. Tot half vijf bieden wij u een menukaart met tal van culturele ingrediënten. Zeg maar gerust een wereldkaart met onder andere een bandoneon-speler uit Argentinië... vanwege een documentaire over dat fraaie instrument. Acteur Jappe Klaas die komt praten over de wonderlijke zaken die zich afspelen in een bos bij Athene... in de midzomernachtsdroom van Shakespeare. Een haarlemmer met Egyptische roots in de 80 seconden. En onze muzikale gasten die komen uit Brazilië, de Molukken en Curaçao, de nomads... It's a long, long way from my- We hebben straks Jan brouwen over het uh, langverwachte Brian Wilson album Live. De virtuele vitrine met Thomas Verbocht, theaterregisseur Annette Embrecht en zo dadelijk choreografe Connie Jansen... die dit jaar haar twintigjarig jubileum viert met haar groep. Wilt u reageren op dit programma? Dat kan opium.nl of Twitter... naar Hekje Opium Radio of Hekje Hans Opium. Maar nu eerst, de bezuiniging op de cultuursector. De PvdA is bang dat er uh, nog meer bezuinigd gaat worden op de kunsten. Dus bovenop de, de, de schrikbarende 200 miljoen euro die staatssecretaris Zijlstra al doorvoert. En die leiden tot uh, zoveel acties dit jaar. U weet het nog, de schreeuw om cultuur, de mars der beschaving. Aanstaande maandag wordt de, de cultuurbegroting besproken door de Tweede Kamer. Uh, aan de telefoon Jetta Kleinsma, Kamerlid van de PvdA. Mevrouw Kleinsma, goedemiddag. Goedemiddag. Ho hoezo bent u nou bang voor nog meer bezuinigingen? Ziet u het niet allemaal heel erg duister en zwart in? Nou, um, kijk, als je even kijkt naar wat er in zijn algemeenheid aan de orde is he, in uh, heel Europa... dan uh, is het echt niet uitgesloten, straks hij Eufemistisch, dat er nog extra bezuinigd zou moeten worden... bovenop de 18 miljard die al uh, door dit kabinet is ingezet. En uh, ja, dan zullen ook kunst en cultuur misschien weer uh, beetgepakt worden. U bedoelt de crisis en, uh, en Griekenland, de, de, dat soort zaken? Ja, ja, ja je hoort dan meer en meer uh, dat, uh, nou ja, dat zo'n extra bezuinigingsrondje absoluut niet uh, uitgesloten is. Wordt daar in de wandelgang al, al uh, heel concreet over gesproken dan? Ja, zeker. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de manier... waarop er met ontwikkelingssamenwerking wordt omgegaan... dan merk je in de wandelgangen dat sommige partijen zoiets hebben van... nou, bij een nieuwe ronde kunnen we gewoon nog wel een aantal miljard, miljarden vinden daar. Ja. En nou ja, met name het CDA vindt dat natuurlijk heel ingewikkeld. Wat gaat u doen om, om te voorkomen dat er hier daadwerkelijk over gesproken gaat worden? Een, een soort wal opwerpen tegen het, uh, ja, hoe we het, noemen? het verval? Nou ja, het leek mij een goed plan... Om, uh, kijk, ontwikkelingssamenwerking, dat steunen wij natuurlijk ook altijd enorm als Partij van de Arbeid. Maar mm. uh, kunst en cultuur ook. En wij vonden die 200 miljoen al veel en veel te gortig. En als er nou nog drie ontjes bijkomen, ja, nou ja, dan wordt het natuurlijk helemaal uh, kaalslag. Ja. Dus het leek mij een goed plan om maandag bij uh, die begrotingsverhandeling een motie in te dienen... Om, uh, nou ja, om aan de Kamer te vragen wat men ervan vindt van eventuele extra bezuinigingen. En de Kamer ook voor te leggen dat het in ieder geval niet meer kan op kunst en cultuur. Ja. Want kunst en cultuur hebben al buitenproportioneel bijgedragen. Maar nou zegt u net wel van uh, ja wij vinden ontwikkelingswerk uh, vinden wij ook weer belangrijk. Als nu nou met het mes op de keel wordt gevraagd uh, ja het moet ergens vandaan komen cultuur of ontwikkelingssamenwerking. Wat zegt u dan? Nou, bij die twee niet, maar van mij hoef je bijvoorbeeld geen joint strike fighter aan te schaffen. Mm. Uh, de allerduurste huizen in ons land, daar kun je wel eens even naar de hypotheekrente aftrek kijken. Kortom, er zijn ook hele andere politieke besluiten te ja, nemen. Ja. En, uh, ja. Ik vind echt oprecht dat kunst en cultuur die al zo in de wind hebben gestaan... Mm. Dus uh, uh, als je ziet wat dat betekent met de ingang van 1 januari 2013, nou ja, dan uh, word je er niet vrolijk van. En als er dan nog weer een ronde overheen moet, ja, dan is het voor de instellingen en de gezelschap en de beeldende kunst bijna niet meer te doen. Nou, wilt u ook nog een motie indienen, heb ik begrepen, ter bescherming van de kunstcollecties van Nederland? Waar, waar denkt u dan aan? Nou, een aantal instituten in Nederland staat natuurlijk gigantisch onder druk. Als mm -hmm. je denkt aan uh, het Nederlands Muziekinstituut, het Theaterinstituut, Theaterinstituut ja. het uh, Animatieinstituut. Hè? Nou, die staan zodanig op de tocht dat het best kan zijn dat die op 1 januari 2013 uh, niet overleven. En die hebben hele mooie collecties. Ja, Als je bijvoorbeeld denkt aan... Uh, het, uh, het Rijksinstituut, dan, um, ja, dat, dan, dat heeft 140 jaar bestaan. En dan hebben mensen als Karel Appel en uh, Van Gogh en Corneille die hebben daar hele mooie dingen achtergelaten in, uh, in het archief, zou je kunnen zeggen. Ja. Nou ja, en het zou zo zonde zijn als je al die mooie collecties maar zo... Um, laat versloffen. Ja, no nog dus, een, een zo'n uh, andere, an zo andere instituut... wat u dan niet, niet noemt, maar wat ook uh, op de tocht staat. Het Tropeninstituut. Uh, ja, nou, nou heeft nog, ja, de, de, de is de vanmiddag staatssecretaris... een keten omheen gelegd. Precies, gelukken. van de ja. mensen die, daar, uh, die dat willen behouden. Nou heeft de staatssecretaris daar al gezegd... Van, nou laat het museum dan voortbestaan. Dan wil ik dat wel onder mijn uh, uh, hoede nemen. Dus dat moet dan, daar moet dan ook weer geld naartoe. Uh, Juist, en dan wordt de spoeling dus een beetje dunner voor de rest... En de, en dus dat vindt u dat, geen goed, dat vindt goed idee. Het is heel belangrijk hebben. hoor, het Tropenmuseum. Ja. Maar um, Zelsa heeft nog helemaal niet verteld... hoe hij nou de rest van die collecties uh, wil, uh, um, nou ja, uh, wil, wil bewaken en, en beheren en beheersen. Ja, kortom... Want, uh, ja, dat, dat, dat moeten we gewoon wel van hem weten voor 1 januari 2013. Ja, kortom, u gaat... Als het allemaal bij het groot vuil komt. Absoluut. U gaat dus twee moties indienen... en u gaat uh, de staatssecretaris het vuur na aan de schenen leggen aanstaande maanden. Nou, ik ga nog wel meer moties indienen. En wat mij betreft, uh, inderdaad, dat vuur na aan de schenen is natuurlijk wel essentieel. Want de geefwet hebben we deze week aan de orde gehad in de Kamer. Nou, dat was ook echt een, een vertoning van... Uh, van Likbevest. Dus uh, uh, nee, dit, dit, dit gaat gewoon niet goed met de kunsten in, uh, in Nederland. En um, nou, wat mij betreft. Uh, ja, moet er versterkte dijkbewaking ja, komen. Dus daar gaan het. we maandag maar eens op inzetten. Jetta Kleinsma steekt namens de PvdA de vinger in de dijk. Dank u wel. Bedankt. <laughs> Dankjewel. Veel plezier vanmiddag. Op Opiums, culturele nieuwsoverzicht. Tommy, Imimini en Pino slapen sinds deze week in de slaapkamer van Vincent van Groeg. Sesamstraat bestaat 35 jaar en om meer publiek te trekken vond het Van Gogh Museum in Amsterdam het een goed idee daar iets mee te doen. En als u ineens zeurende en bedelende kinderen om u heen heeft, dan heeft u dat te danken aan Frank Groothop. Het is te gek, net zo lang janken thuis tot je naar het Van Gogh Museum mag. Ja, stampvoeten, gillen. Een stripboek met een cartoonversie van 50 Nederlandse speelfilms, was een leuk idee. Toestemming? Uh, nou, Gert-Jan Pos, samensteller van het van vader. Nou ja, toestemming. We, dachten, we vertellen dat we het gaan doen. En we dachten dat ze er heel erg mee ingenomen zouden zijn. Oeps. Want wat vonden de filmmakers van die redenering... Alex van Warmerdam. Kutsmoesjes. Wij moeten gebeld worden. Nelle vrijdag. Ik denk dat ik het wel even ga vragen aan mijn advocaat. Dick Maas. Zo kan ik ook wel een boek gaan verfilmen en zeggen van... nou ja, dat is, uh, dat is leuk voor die schrijver, toch? Dat ik zijn boek verfilm. Alex nog een keer. Het was net alsof je hem de biel stond te praten, weet je wel. Gelukkig heeft Dick Maas de oplossing. Uh, geld helpt altijd natuurlijk. <laughs> ik, ben, oh, ik, ben, ik ben natuurlijk te koop, ja. En dan nu het boek Doe Maar. Hoofdstuk 1, 1984. Po. We houden ermee op omdat we op een merkwaardige manier op hetzelfde moment voelden dat we ermee op moesten houden. Wenende meisjes lieten weten dat ze het niet konden geloven dat Doe maar niet meer bestaat. Hoofdstuk 2. 2000. Gisteren was echt de laatste keer dat Doe maar live speelde. Eind vorig jaar maakten de bandleden bekend dat ze nog één keer bij elkaar wilden komen. Nog één keer samen spelen. Hoofdstuk 3. 2008. Maar vanavond zijn ze er weer. In een uitverkochte Kuip. En dan nu hoofdstuk 4, 2012. Wij zijn heel erg vereerd. We zijn gevraagd om volgend jaar Symfonica in Rosso te doen. Er is niets anders te zeggen dan wordt vervolgd. De weekprijs voor moed gaat naar de Britse acteur Ricky Gervais. Hij durft het namelijk aan om voor een derde keer de Golden Globes te gaan presenteren... Zijn grappen bij de 2010-editie van de filmprijzen schoten veel Amerikaanse beroemdheden nogal in het verkeerde keelgat. Wij vonden ze wel grappig. Dus lekker pu. Kom er nog maar een keer in, Ricky. Er zijn veel grote films die dit jaar niet this year. Nothing for Sex in the City 2. Nee, ik was zeker sure dat Golden Globe voor Special Effects would gaan naar the team die dat that that poster Um Girls, we know hoe oud you bent. Het lied Wereldwijd Orkest, dat de redding moet zijn van het Metropoolorkest ging gisteren in première. Het is een benefietsingel die geld in het laadje moet brengen voor het orkest... dat door de regering Rutte 1 veel minder geld krijgt. Aan het nummer doen veel zingende BN'ers gratis en voor niks mee. Zoals Paul de Munnik, Trentje Oosterhuis, Karin Bloemen en Lee Towers. Vanavond is het nummer voor het eerst te zien bij Paul, uitroepteken van Paul de Leeuw op Nederland 1 om half 9. Het fantastische Metropole Orkest. Uh, iets heel anders dan. Mencham van Keulen die heeft afgelopen donderdag de Charlotte Keuler prijs in ontvangst genomen. In de Stad Schouwburg in Amsterdam. De schrijfster kreeg de prijs voor haar verhalenbundel Een Goed Verhaal. De prijs is vernoemd naar Charlotte Keuler. Dat uh, lijkt me logisch. Wie was zij? Nou, dat was een actrice en voordagskunstenaar die in uh, 1977 overleed. De prijs mag eigenlijk niet naar verhalenbundels gaan. Omdat die slechter verkopen dan romans. Maar ja, daar trok de jury zich niets van aan. Mevrouw van Keulen u lijkt nog wat na te trillen. Was u zo zenuwachtig? Oh ja, helemaal. Een dankwoord uitspreken. En als ik maar niet mensen tegenkom, wie ik de naam niet weet. En... Als iedereen het maar naar zijn zin heeft. Ja. Nee, ik was, ik was inderdaad wel een beetje nerveus. De Charlotte Keuler -prijs is de derde prijs die u krijgt die naar een vrouw vernoemd is. Ja, correct. Ja. Ja, ik heb er één voor een kinderboek. De Nienke van Nichten prijs. En ik heb een oeuvreprijs, Arnie Romeijn prijs. Voor alle andere literaire prijzen in Nederland bent u ongeveer wel uh, genomineerd geweest. Maar die wint u niet. Nee, ach ja. Het is met literaire prijzen. Net als met de literatuur en met het leven. Kan alle kanten opgaan. U wint 18.000 euro met deze prijs. Wat gaat u daarmee doen? Uh, en de schrijver Kaas Schippers zei toen hij de Libris kreeg, kreeg... zei hij, die ga ik verbrassen. Nou, dat is een heel aardig woord. Het komt bij me op. Maar want nee, ik, ga, ik ga zondag maar toevallig naar Venetië. Daar zal ik er zeker wat extra op drinken. Dus, uh, ja. Auteur Kaas Schippers, klopt het dat u uw Libris uh, literatuurprijs... inderdaad heeft verbrast? Uh, nou, ik, ja... Voor een deel wel. Ik heb toen gezegd: van, uh, wat is nou het leukste wat er is? Ik zei: uh, zwemmen in het zuiden. Eerlijk gezegd had ik dat een beetje van een helle hazen gepikt, want die had het een keer hè. Dus ik heb het vrolijk uh, opgegeten en uh, verzwommen en uh, verzopen natuurlijk. Hoeveel was het? 50.000 euro, maar dan gaat ongeveer de, de helft van naar de belasting. Dat was een beetje zoek. Ja. Nou, hoe lang heeft u erover gedaan om dat te verbrassen? Een paar weken. Jurylid Elzebeth Etty van de Charlotte Keulerprijs, Eigenlijk mocht een, uh, een bundel met korte verhalen de prijs helemaal niet winnen, zei u? Nou ja, het, in het reglement schijnt te staan dat het voor uh, romans is, de prijs. En toen dachten we, ja, eigenlijk is het ook onzin. Want het, het, het lijkt net of een kort verhaal... of dat van minder literaire waarde is dan een roman. En... Maar het is ook ook minder nou, dat, dat, dat, dat zeggen sommige uitgevers en uh, sommige boekhandels en die zeggen dan tegen hun auteurs dat ze romans moeten schrijven. Maar wij als jury vinden dat het korte verhaal een eigenstandig en hoogstaand literair genre is. In uh, een van de verhalen uit uh, de bundel, uh, een goed verhaal, is een uh, schrijver de hoofdpersoon een hele nare man... Die u deed denken, zoals ik in het juryrapport, aan bepaalde Nederlandse schrijvers. Nou, niet aan één uh, specifieke schrijver, maar... Uh, Een combinatie van? Ja, ik denk dat mensen van Keulen in, in die man, uh, die dan altijd in dure restaurants gaat eten, met hele beroemde vrienden, dat ze daar uh, kenmerken van Harry Moulish, Sees Notenboom, uh, en noem ze allemaal maar op. Uh. Alle haantjes uit de Nederlandse literatuur? Ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Henk Spaan, hier ook aanwezig? Waarom? Ja. Eh, nou, ik ken mensje 40 jaar ongeveer. Wij zaten allebei in de redactie van Propria Curis. Wat is uw favoriete mensje van Keulenwerk? Nou, die laatste bundel natuurlijk. Een kort verhaal. Een goed verhaal. Een, een, een kort, goed verhaal. Dat is echt een... Uh, bijna van angelsactische kwaliteit. En dat, is, dat is, beschouw ik als een compliment. Ja. En wat behelst dat precies? Wat behelst dat? Dat het heel goed is. Beter dan Nederlandse kwaliteit? Beter dan Nederlandse kwaliteit, ja. En waar zit het verschil? Het verschil zit hem in beheersing van de vorm, in de stijl, in uh, de psychologie van de figuren. Dat is bij haar allemaal top. Ja, dat was Henk Spaan afgelopen donderdag bij de uitreiking van die Charlotte Keulen prijs aan mensen van Keulen in de Stadschaalburg hier in Amsterdam. We gaan naar Rotterdam. De Nederlandse danswereld die beleeft een uh, jubeljaar. Hadden we eerst de 50 e verjaardag van het Nationale Ballet. Introdans in Arnhem vierde uh, anderhalve maand geleden ongeveer de 40ste verjaardag. En nu is de beurt aan de Rotterdamse Conny Janssen. dans. Twintig jaar geleden startte Connie haar groep en naar het jubileumprogramma laat ze zien dat ze al die jaren niet heeft stilgezeten. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. Het is een hele contrastrijke voorstelling. Hè? Want je, hebt, je begint met number one. Uh, uh, toen dacht ik, nou, dat zal nou wel het eerste ballet zijn wat je ooit hebt gemaakt. Maar dat was niet zo, toch? Nee, toen was ik inmiddels al, denk ik, een jaar of tien bezig... Maar ik vond, het wel een, uh, een, vond en vind het wel een stuk wat staat voor een bepaalde stijl in mijn werk. Namelijk de, de, de, de liefde voor de pure dans, de schoonheid van de dans... de zeggingskracht van het lichaam, de poëzie daarvan. En nummer 1 vind ik een stuk waarin dat uh, echt tot uh, uitdrukking komt. En zeker in de bewerking die ik nu gemaakt heb... heb ik het eigenlijk nog meer toegespitst naar dat beeld van... Uh, een. Ja, een soort ode aan de dans. Want je was toen, het was in 2002, ja. had je iets bereikt? Had je een bepaald punt in je carrière dat je dacht... nou, nu begint het eindelijk een keertje te draaien? Nou, of? ik was wel sinds in 2001, kreeg ik structurele subsidie. Dus toen was ik uh, bijna tien jaar bezig. En dat is wel een enorme kentering geweest in de manier van maken. Want om, voor die tijd moest je... Ja, ad hoc, dus dan is het elke keer... Pro, van project naar project. Van project naar project. Dus het, het, het lastige, het is goed, want zo moet je beginnen natuurlijk... Hmm. Maar het lastigste is wel dan dat je ook een soort remmen, remmende werking krijgt. Want elke keer de, uh, tuig je eigenlijk je hele, je hele uh, alles op. Je dansers, de mensen die het moeten organiseren en alles. En weer af aan het eind. En dan aan het eind van de rit moet je de rem erop zetten en iedereen ja. ontslaan. En ja. dan een jaar later moet je dat weer doen. En wat ik merkte toen ik in die structurele subsidie terechtkwam... Uh, dat je kunt investeren in de diepte. En dat mm -hmm. je mensen aan je kunt verbinden. En dat je daardoor ook zelf... Je, je beter kunnen ontwikkelen, omdat het niet gaat alleen om nu, maar ook over waar wil ik naartoe. En... Je kunt ook andere ontwerpers en muzici en andere kunstenaars ja, het is benaderen. Geef wat rust, ja. neem ik. Neem ja, ik aan. je werkt tien keer zo hard, maar je <laughs> kan de inhoud ingaan. Ja. Je ja. zei overigens dat je het te, te, toen je het had, hebt aangepast nu weer. Betekent dat dat je zo'n choreografie van toen, dat je die voor een jubileumprogramma dan opnieuw gaat bekijken? Wat, wat, ja. valt, wat valt je dan op? Wat? Nou, sowieso, het staat in een programma met een ander stuk. Dus uh, het oorspronkelijke nummer one was vijf kwartier. En ik heb het nu bewerkt naar een versie van 37 minuten. En een andere grote verandering is dat het met een hele nieuwe generatie dansers hmm. is. Dus alle dansers van die tijd, die dansen niet meer. Dus je moet, je moet het helemaal instuderen. Dus je moet het opnieuw instuderen, wat ook wel een uitdaging is... voor de dansers met wie ik nu werk, omdat het een hele andere taal is. Dan, het is nog steeds Connie, maar het is toch een ander accent in de taal... dan hoe ik op dit moment met hen heb gewerkt. Dus het was voor hen ook een hele kluif en ook spannend voor ze. En het heeft mij ook wel weer iets in me opengebroken om naar, met zo'n puur dansstuk bezig te zijn en te zien... Uh, met de ogen van nu, daar uh, de ruis uit te halen eigenlijk. En ook omdat je het compacter Aha. maakt. Ja, ja. Een heleboel eruit geslingerd, als het ware. En echt gefocust op, wat is nou de essentie van ja, dat ja. stuk? En het voert misschien wel ver, maar, maar wat, wat ruist er in dans? Kun je dat uitleggen? Nou, in zo'n stuk van Vijf Kwartier heb je natuurlijk overgangen... waarvan ik nu denk, jeetje, wat duurt er lang. Oh, van also. de ene scène naar de andere ja, scène. Ja. Of er komt... In die tijd werkte ik ook wel wat anekdotischer. Ja. En ik wilde het puurder maken. Uh, uh, ja. ja, bijna kouders en dat je daardoor meer in, in, in, in die esthetiek van die dans komt. Ja, het is het is esthetisch. Het is een prachtige. Uh, ziet er heel mooi uit. De, die tweede voorstelling ook mooi, maar maar ik, inderdaad. Ik zei al een contrastrijke ja. voorstelling, totaal anders. Ja. Dat, uh, dat is de voorstelling of de uh, het, het stuk uh, Common Ground. Ja. Dat gaat echt over de de rauwheid van de stad, hè? Ja. Ja. ja. Dat is ook uh, meer hoe ik nu de laatste jaren aan het werken ben. Dat ik toch in mijn werk uh, voorbij die schoonheid wil gaan. Juist veel meer het maatschappelijke context in wil brengen. De voorbij weer... de scho schoonheid, dus het mag lelijk zijn? Um... Of is dat uh, iets te kort door de bocht? Ja, dat is een beetje te kort door de bocht, denk ik. <laughs> Maar ja. wat je ziet in, de, in Common Ground, dat, uh, veel, dat is grilliger. Het is aardje, het is rauwer, het is ruwer. De, de dansers mogen hun grilligheid laten zien. Daar, daar pul ik ook aan. Dat het zijn wil ik... echt individuen, hè? terwijl ja. bij dat eerste stuk is het veel meer het, het ensemble wat, wat dingen doet. Ja, in dat, in, dat, in dat eerste stuk, in number one, moeten de dansers zich veel meer conformeren naar een soort eenheid. Het hm. gaat niet om hen als individu of als uitzonderlijk. Perso persoonlijkheid. Het ja. gaat meer om die dansstaal. In Common Ground heb ik juist geprobeerd de wereld in zijn diversiteit... op het toneel te zetten. En dat vertaal ik dan met die tien dansers. Dus ze zijn ook groot en donker en wit. En, en ze niet. vechten ook af en toe met elkaar. Het is echt een struggle ja. for life bijna. Ja, maar ja. Ook, ook mooie dingen delen. Ja, ja, ja. ja. Uiteraard, omdat je, je al die tijd... Je bent in Rotterdam geboren, maar ja. je zit ook uh, in, ja. uh, in Rotterdam... aan de Gravendijkwal. in de oude HBS, is dat het toch? Ja, ja. Uh, dat betekent dat het première ook uiteraard in de Schouwburg in Rotterdam ja. was. Vorige week zondag. Uh, ik was erbij. Ik heb even wat uh, interviews gemaakt na afloop met uh, bezoekers. En gaan we niet ik nemen. vond het geweldig en ik denk dat ik nou eindelijk na twintig jaar weet waarom ik het mooi vind. Ik zat vanmiddag te kijken en ik denk eigenlijk gaat dat werk van Connie heel bazaal over eenzaamheid, afscheid nemen, proberen terug te komen en dan toch, het lukt nooit helemaal. Er wordt je nooit een verhaal opgelegd ofzo, het is altijd open voor eigen interpretatie en dat maakt het heel ruimtelijk. En ik denk dat daardoor ook iedereen een eigen beleving hebt daardoor. Het raakt je, het verbindt je. Um, relaties, interactie met elkaar, uh, eenzaamheid, verbondenheid. Het is zo poëtisch en aan de andere kant soms zo rauw en ja, dat raakt mij enorm. Het is heel puur daardoor. Ja kijk, ik volg Connie al heel veel jaren, van, sinds, uh, moet ik even denken, 96 of zo ongeveer. Het is mijn schoondochter. Ja, kijk, maar buiten dat ze je schoondochter is, is het geweldig. Nou ja, ik ben dus een oude danser uh, bij Connie. En ik zat er ik zag dus echt letterlijk en figuurlijk uh, te huilen. Uh, bij het eerste stuk, uh, op, het last, uh, op het eind is een duet. Daar heb ik, uh, ben ik de oorspronkelijke casting. En ik zag dus uh, mezelf dansen. Na, na heel veel jaren... Ja, dat is, dat is mooi. Ja. En dansers die zichzelf die dansen. Ja, ja. ken je ook wie, wie dit was? Dit is Froylan, hmm. ja. Froylan was een danser. Dans, ja, hij danst nu niet meer. Dat is dus een van die dansers uit die originele groep. Die heeft jaren met mij gedanst, bij mij gedanst. En uh, in number 1 zat een duet, daar sluit het stuk ook mee. En dat danste hij. En dat was zo geënt op zijn persoonlijkheid. Uh, hij heeft iets ontwapenends, Froylan. En het is heel moeilijk als je een stuk opnieuw op het repertoire brengt... om dansers te vinden... Uh, die dat nog wel overeind houden mm -hmm. ook. En uh, nu heb ik een groep dansen met totaal verschillende talenten... en ook allemaal super. En de jongen die nu dans, Francesco, heeft dat kunnen pakken. Terwijl het toch weer een hele nieuwe generatie is. En ik denk dat Froyland dat bedoelt, uh, dat hij iets van zichzelf herkende. Hij herkende eigenlijk hoe, hoe achteraf... want ik zei het hem natuurlijk altijd, maar een danser gelooft het nooit als ik het zeg. Ik zei hem altijd dat ik hem zo mooi vond... En uh, dat mensen op zoek zijn naar, het, op het, naar, naar hem op het toneel. En nu begreep hij, nu die Francesco zag... begreep hij eigenlijk, denk ik, wat ik bedoelde. De ontroering, het mooie, het, het ontwapende. Dat je door die dans heen een persoonlijkheid ziet. En ik denk dat hij daar dat die bedoelde van... Ik, ik herkende eigenlijk mezelf en nu pas besefte ik wat ik ben geweest op het toneel. Maar werk jij altijd zo dat je zo uh, op dansers echt... of op, op een bepaalde rol in een choreografie de dansers ook zoekt? Of moeten ze gewoon alles kunnen? Uh... Klinkt, dit klinkt alsof het echt uh, heel op hem geschreven is bij. Uiteindelijk, als ik maak wel. Mm -hmm. En dat, kijk, als ik mensen selecteer voor, voor, voor een stuk... dan zoek, dan heb ik natuurlijk een soort thema al in mijn gedachten voor het stuk... maar ik heb het nog absoluut niet gemaakt dan ga ik de groep zoeken met wie ik het strakjes ga maken. En uh, dan moeten ze allemaal uh, iets uh, hetzelfde hebben... in de zin van ze moeten technisch geschoold zijn... ze moeten mm. affiniteit hebben met mijn manier van bewegen. Het moeten persoonlijkheden zijn, ja, ja. creatief en ja. al die dingen. Ja. Um, maar als ik dan ga maken, dan zoek ik wel naar... hoe kan ik nou iets van die... zeker de laatste jaren is dat veel meer, is dat veel meer mijn proces geweest. Hoe haal ik nou... Iets bijzonders uit die danser naar boven, ja. waardoor hij of zij en ik iets maken wat meer is dan ik alleen of ja, die ander het is alleen. Meer, meer dan wat jij oplegt op als het ware. Ja. Nog, nog iets anders, Connie. Want uh, Rotterdam, je vindt je twintigjarig uh, ja. jubileum. Het is, het is een, een mooi jaar, maar tegelijkertijd hangen er allerlei zwaarden van Damokles boven je gezelschap. Ja. Want eigenlijk wordt er gezegd, nou, twee gezelschappen naast het Scapino in één stad is misschien een beetje veel. Toch? Nou, niet twee gezelschappen naast het Scapino, maar twee gezelschappen. Ja, ja, bedoel ik. Ja, uh, want, dus, eigenlijk, dus jullie het... zouden eigenlijk samen moeten veel Ja, meer. wij zijn natuurlijk met uh, uh, Scapino in gesprek. En uh, dat gaat ook over samenwerking. Maar wat ons wel heel helder voor ogen staat... Zowel Scapino als Conny Janssen Dans zijn twee hele sterke merken. We hebben een groot publiek aan ons weten te verbinden door de jaren heen. We hebben een hele eigen artistieke identiteit uh -huh. hè, in het werk wat we maken. Je onderscheidt je? Ja, zeker. En mijn dansers worden echt gekozen voor het werk van Connie Jansen. Dus dat, dat is ook een hele scherpe focus op welk, met welke mensen maak ik deze voorstellingen. Die voorstellingen hebben ook vaak maatschappelijke context. En, hè, wat ik net in het begin zei, ja, ja. die diversiteit van die dansen is belangrijk. Dus we praten over samenwerking. En dat gaat toch meer in de richting van talentontwikkeling. Kijken hoe je binnen de stad iets kunt betekenen hmm. voor jonge makers. Dat die nu niet tussen wal en schip gaan vallen. Educatie, ja. samenwerking met Codarts. Maar je wijst het niet af. Je, althans, je hebt niet die vrijheid om te zeggen van ik wil zelfstandig blijven bestaan. Ik ga voor zelfstandig bestaan. Maar hmm. dat sluit samenwerking niet uit. Nee, nee. Nee, want ik, ja. ik, ik zag Ed Wubbe bij die première in de zaal... Ja. zit het artistiek leider van Scapino. Ja. Komt hij gewoon uit belangstelling kijken of is dat meer? Nou, maar we, Ed, Ed en ik... Ja, we kunnen heel goed door één deur, dus we kijken sowieso naar elkaars werk. Ja, ja. Het is ja. ook belangrijk, denk ik, dat als je in een stad samenwerkt... dat je ook kijkt van wie is de ander... En, uh, wie ben ik in relatie tot die ander? Uh, dus in die zin, Ed en ik uh, hebben altijd al contact. En we, we zijn ook uh, mensen die samenwerken als we dansnachten organiseren of wat dan ook. Dus, ja. Alleen gaan we nu onze samenwerking veel meer handen en voeten geven. In, maar vanuit de inhoud. Goed, dankjewel. Uh, live, live, zo heet het. Hè? De ene ja. met een F van de ander met een V. Ja, dat is het de... leven en we zijn springlevend. Zo is dat. Uh, de, uh, conny Jansen dans. Gedanst tot en met januari volgend jaar. Het programma donderdag bijvoorbeeld in Kerkrade. En voor meer informatie in uh, de speeldata... kijkt u op connyjansen.nl. Dankjewel. Zijn We bijna aan het einde van uh, dit uh, eerste uur van... Uh, Opium, um, straks na het uh, journaal van drie uur, wat kunt u dan allemaal verwachten? Acteur Jappe Klaas, ik zag hem al zien, uh, daar zit hij, zwaai even naar. hem, uh, Die uh, speelt in uh, het Shakespeare-stuk Midzomernachtstroom bij het Nationale Toneel in de regie van Teu Boermans. Uh, hij is Tisbe, onder andere. Uh, Documentaire maken Jiska Rikkels, die heeft een mooie film gemaakt over de bandonion En er komt hier ook een bandonion spelen, live spelen. En toneel met Annette Rechts en nog veel meer. Tot zo Nationaal. het journaal. Opium.